Het Syrische leger heeft in een aantal steden het vuur geopend op demonstranten. Zeker negen mensen kwamen om het leven, zeggen mensenrechtenactivisten. Het gebeurt de laatste tijd bijna elke week dat Syriërs na het vrijdaggebed de straat op gaan om te protesteren... en dan door het leger worden beschoten. Sinds de protesten tegen president Assad in maart begonnen, zijn er al meer dan 3500 mensen gedood. De Noorse minister van Justitie en Politie treedt af vanwege fouten die zijn gemaakt rond de aanslagen van Anders Breivik in juli... Minister Storberget voelt zich verantwoordelijk voor de manier waarop de hulpdiensten op het bloedbad in Oslo en op het eiland Utia hebben gereageerd. Bij de actie van Breivik kwamen 77 mensen om. Gisteren kwamen nieuwe fouten aan het licht. Zo is Breivik 7 minuten later gearresteerd dan tot nu toe werd gezegd. En ook is een lange rij ambulances tegengehouden, maar niemand lijkt te weten door wie. Het weer, steeds meer zon, het is 7 tot 12 graden. Vanavond opklaring en een graad of 3. Morgen in het oosten zon, in het westen meer bewolking. Dan wordt het 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan files in de randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 1 Brugge 5 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij de Rijn Dijk 5. De A13 Den Haag-Rotterdam bij de Afrit Berkel en Rodereis 3. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum 5 kilometer door een ongeluk. De linker rijstok is dicht. Op de A20 in beide richtingen files bij de Afrit Rotterdam Centrum. De langste staat vanuit Gouda door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht, 4 kilometer file. De A28 Utrecht-Amersfoort bij de Afrit Den Dolder 2 kilometer.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 Vrijdagmiddag even over de klok van 3 uur tijdens weer voor de Itlijst van Europa. 21 e van die Itlijst, aflevering 45. En vandaag weer de 11e van de 11e van de 11e. Dus de gekken die hebben een goede dag vandaag. In de lijst deze week alweer 17 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Er zijn ook 3 platen uit de lijst moeten verdwijnen natuurlijk.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 Zag het van 37 naar nummer 040. Straks op 39 op de eerste binnenkomen van deze week. Euro Breakdown op, vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. <totstuken> He debunked the all-in-one She came back wearing a smile Look like someone drugged me They wanted to unplug me No one here is on trial It's just a turnaround and they go Yeah. yeah. Europa, de Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance en Maggie. Het zal wel een laatste week zijn. Ze dus zakken namelijk naar de laatste plek alweer. Voor de eerste minuut gaan we naar de plek 39. Een vrouw die voor de meesten van jullie nog onbekend is. Of tenminste dat was, want ik hoop dat deze fenomenale artiesten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 old stars living for the fame kissing in the blue dark playing pool and wild ducks video games he holds me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 Achter wat chassez en don't wanna go home, wat dat uh, originaliteit is, op zijn tijd ook niet verkeerd. Hoe dan ook, zal Jason met Fight for You opnieuw een uh, hit gaan scoren. We beginnen eerst in ieder geval op plek 37 in de hitlijst van Europa. What I live for, willing to do whatever. I do. Cause I don't wanna see you cry. cry. Give all of me a try. try. I'm gonna get it right this time. As long as you're prepared to fight, fight. I don't wanna live another day without your body next to me. Vrijdag zou de feest niet betrouwbaar, maar wel origineel.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 Open sound for letters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 Niet gevonden wil worden door de Zweedse Belastingdienst. Of dat hij gewoon niet kan kiezen. De Zweedse DJ Tim Berglin heeft laatste nummer uitgebracht onder de naam Tom Hanks. En nu maakt hij weer een plaat en nu doet hij het onder affichie. Anyway, uh, kiezen kan hij duidelijk niet, maar platen maken, dat dus wel. Zijn nieuwste single Levels, die heeft weer een lekkere beat. En de vocalist in het nummer, dat is de rb sangeress Eta James. Eta wie? Eta James. De ouders die kennen haar vast nog wel, want ze heeft uh, vooral hot in de jaren 50-60... De lyrics komen van haar grote hit uit 1962. Something gotta hold on me. 21 jarige Avicii, die kent zijn klassiekers. En waarschijnlijk ken jij de plaats ook al. Er wordt al veelvuldig gedraaid op verschillende radiostations in de Nederlanden. En nu dus ook een hit in geheel Europa. Avicii, met levels, komt binnen op 34. en en levels order je hier op CFM Zandvoort. ZFM, Westkust, weerbericht. We hebben vandaag te maken met een krachtig hoogdrukgebied boven Scandinavië en Oost-Europa, genaamd Xenia. Die bepaalt namelijk ons weer. Een zuidoostelijke stroming, daarin allemaal vochtig lucht en daarom zijn we deze vrijdag wel een beetje bewolkt gestart. In de loop van de dag verdwijnt die bewolking wel en komt de zon voor de zuidoostelijke wind waait matig in de polder en vrij krachtig aan zee. temperatuur stijgt en wel naar maximaal 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het weer vrij helder en is het nevelig. Het blijft droog en koelt af naar een graad of 4. De zuidoostelijke wind die draait naar zuid en is overwegend matig verkracht. Morgen schijnt de zon weer flink, maar in de middag trekt er ook sluierbewolking over de regio. Het blijft droog en een waaitematige zuid tot zuidoostelijke wind. temperatuur iets hoger. Het stijgt in de middag namelijk naar maximaal 12 graden. Op zondag dan trekt er ook weer sluierwolking over de regio. Het blijft droog en dan wordt er ook zuidoostelijk wind. Temperatuur dan een, een graadje of 10. Het ritme van Zandvoort. aan voor, aan met de hits van Europa.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 Ja. Uh.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 We gaan verder met de lijst. En dan vinden we op uh, nummer 35 de, de dame die heet Birdie. In de vierde week doet ze het goed van 34 omhoog naar 25. Mijn single heet Skinny Love. En die hoor je nu hier op van Zandvoort: het geluid van Zandvoort. Come on, skinny love, just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 Sobra Starship samen met Sabi en You Make Me Feel. Kijken wij even achterom, vinden we op nummer 30 de LMFO naar Hills Kills en de Champagne Showers. zakkend vanaf 23 naar 30. Van 19 naar 29, Lloyd Henry 2000 uh, Lloyd. Dedicated to my act. Van 32 omhoog naar 28 in de derde week, Lady Gaga You and I. Gavin Grass Sweeter in de derde week omhoog van 31 naar 27. Rihanna Man Down in de vijftiende week strakt zij van 17 naar 26. Negen plaats omhoog in de vierde week Birdie, Skinny Love naar 25. 24 is een verkoper Starship en Sabi, you make me feel. 23, Pixelot Lot, All About Tonight in de laatste week, zakkend van 15 naar de 23 e plek. En Mika, L.A. die zakt ook in de 10e week, zakt hij van 20 naar de 22. 21 is voor de zittenblijver, of een van de drie zittenblijveren eigenlijk deze week. Jonah Bromfield en A Lil Twist en Froeling in de zesde week blijft hij dus zitten op 21. vind je allemaal nou net even snel zijn, gaan zo die lijst. Vanaf 5 uur kan je hem weer nalezen op internet www.zfmzandvoort.nl